Dit is deze week in Tablets, aflevering 63, opgenomen op 10 december 2012. Goedemorgen. He? Goedemorgen. Alles kits? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben er weer helemaal bij. Mooi. Het is een uh, drukke week geweest, maar uh, een leuke week. Ja, leuke week, maar net zoals alle leuke dingen blij als achter de ja, het is wel een gedoe hoor. En uh, niet, niet uh, omdat ik het niet leuk vind of zo, maar je bent er wel de hele dag mee bezig. Ja. Ik heb het natuurlijk over de jubileumactie. Ja, sterk nog. Het was super goed voorbereid hè. Dus het is niet eens dat we heel veel artikelen moesten schrijven of wat dan ook, weet je wel. Nee, nou ja, alles stond klaar. Ja. <laughs> maar goed, je, je blijft achter, achter winnaars aan, aan lopen en dat is ook allemaal niet erg. En je blijft wedstrijden in de gaten houden, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers. En dat is uh, aardig gelukt hoor. Ja, ben je tevreden? Uh, dat, uh, ruim 2500 deelnemers van de actie gehad. En daar ben ik wel zeer tevreden over, ja. Ja, dat is super nice. Nou, een paar uh, minuten geleden de laatste winnaars van de actie van gisteren gepubliceerd. Ja, drie Galaxy Tabs. Uh, drie uh, leuke winnaars. Tenminste, ik ken ze niet persoonlijk. Maar uh, die zullen er al echt blij mee zijn. Nog geen reactie op gehad. Maar uh, dat is dus leuk. Oh, dat was het oh, hoofdpuis. Nee, ik heb nog geen reactie. Dat ja, is mijn grootste ergernis, zeg maar. Uh, of niet ergernis... Uh, Sommige mensen reageren niet als we wat gewoon. hebben. <laughs> Hoe dan? Nee, je zou zeggen, je doet mee hè, met je echte e-mailadres. Ik had één iemand die had zijn verkeerde e-mailadres ingevoerd... en heb ik kunnen ontcijferen wat dat dan eigenlijk zou moeten zijn. Dus die heb ik gemaild op zijn echte e-mailadres. En uh, nou, die heeft net gereageerd. Maar voor de rest heb ik van twee mensen nog niets gehoord. Uh, ja, dat is jammer. Ja. <coughs> nou ja, alweer. Oh maar, maar goed. Uh, goed, bijna drie of dik 3000 euro aan leuke gimmick Of gimmicks. Gear, wou ik zeggen. Gimmicks ja. en gear. Uh, gadgets in Gear uh, weggegeven. En uh, uh, wat zei je, 2500 deelnemers Zoiets? Ja, zoiets. Ja. Nice. En uh, nou ja, gewoon leuke reacties en dat soort dingen. Ik vond het erg leuk dat je soms de actie voorbij zag komen in je timeline zonder dat je dat zelf net had getweet ofzo, weet je wel? Ja, precies. We zijn dat geen te... trending topic geworden. Maar... <laughs> no shit. <laughs> nee, nee, nee. Maar het is een goede actie geweest, zeker voor herhaling van het paar, uh, wie weet, uh, driejarig bestaan. Of, uh, nou goed, uh, wij, wij houden van acties, dus wij geven wel vaker spullen weg. Dus. Ja, nou ja, zo'n actieweek, het zou weer even duren. Maar wat we in ieder geval blijven doen is natuurlijk, als wij iets krijgen, dan geven we het weer weg. Daarom? Dat, dat is in principe de, de standaard opzet. En heel soms zijn er dingen die niet weggegeven kunnen worden. Zoals een screen protector of wat dan ook, weet je wel. Ja. Maar voor de rest... Uh, uh, nee, het heeft geen zin om zelf spullen te houden. Want uiteindelijk stapelt dat zich op en is er niemand blij mee, zeg maar. Nee, precies. Wat moet je ermee uiteindelijk. Kijk, je kunt een iPad Mini met vijf koffers hebben, maar... Uh, nee. mm. Leuk en aardig. Sterker nog, ik heb voor mijn iPad 3 drie eigen koffers. En uiteindelijk gebruik ik toch altijd maar één, weet je wel. Precies. Dus, uh, quite annoying. En, uh, uh, goed. en daarbij uh, uh, we krijgen ze wel, al, uh, niet altijd, maar meestal krijgen we leuke reacties ook nadat iemand wat heeft gewonnen. Ja. En dat is voor ons, denk ik wel, vind ik in ieder geval, voor mij persoonlijk, vind ik dat de leukste mensen. Uh, Soms stuur je: hé, hey, je hebt gewonnen. En dan krijg je niet eens. Uh, uh, ...hoi Martijn of hoi Sam terug. Nee, dan krijg je... ...dit is mijn adres. Laat me weten wanneer die verstuurd is. Die zat er inderdaad ook in. tussen. Ik heb wel even gevraagd of hij er blij mee was. En hij was het er wel blij mee. Ja, ja, goed. Maar goed, uh, leuke actie. Uh, ja, punt. Okay. We gaan door. We zitten al bijna aan, aan het volgende feest. En dat is natuurlijk kerst. Niet, ja. Ja, niet, niet Met volgens, kerst worden, worden er niet echt grote veel tablets. Nou ja, niet echt voor ons zeg je. Maar ik kan je even verklappen over dat opstapelen gesproken... Dat ik hier nog redelijk wat hoesjes heb liggen voor allerlei um, tablets oh. uh, uh, die nog niet weggegeven zijn. En wat ik net zei, we geven ze wel weg, maar niet altijd tegelijk. Uh, maar er komen dus nog wel wat acties aan. Zo weet ik dat ik iets van een hoes van de 300, van de nood heb. Volgens ja. mij nog een grote iPad. Kleine iPad dingen komen er ook weer aan. Dus hè, er, er blijft altijd wel wat te halen, zeg maar. Ja, als jij de, het type gierige lezer bent, dan ook dan is Tablets Magazine leuk. Ja, dus uh, blijf absoluut hangen, blijf ons volgen... en uh, er komt vast wel iets leuks jouw kant op, ooit. Oké, okay, nou dan gaan we de rest van de podcast niet meer aan het uh, feest uh, besteden. Maar dan gaan we er eens even kort door wat er nog meer gebeurd is deze week. Ja. Gelukkig is er niet al te veel gebeurd... zodat ik zo meteen als een soort Sinterklaas, of in ieder geval kerstman al heb ik geen witte baard, allerlei dingen in kan gaan lopen pakken en kan uh, verslepen met een karretje richting het uh, postkantoor. Uh, wat is er gebeurd? Even kijken. Uh, even zien, ik zie de lijst en dan zie ik de beste tablets van dit moment. Dat ja. heb ik inderdaad gelezen van jou. Ja, dat hebben we natuurlijk uh, eerder al gedaan, twee keer. Jij bent er volgens mij mee begonnen, begin dit jaar. Mm -hmm. Uh, dat we een lijstje hebben opgesteld. Gewoon over het algemeen gekeken. Uh, welke tablets zijn er te kopen op dit moment. Welke zijn er nieuw gelanceerd. En wat zijn gewoon volgens on best, ons de beste. Het grote voordeel is dat wij afgelopen jaar, dit jaar, uh, heel wat tablets hebben mogen reviewen. Vooral de laatste uh, twee, drie maanden. Dus ik denk dat wij een redelijk uh, goed beeld kunnen schetsen van uh, wat kun je het beste kopen. En het is geen verrassende lijst of zo hoor. Uh, als je onze reviews uh, een beetje bijhoudt. Dan uh, had je kunnen verwachten dat, dat bijvoorbeeld de iPad mini bovenaan staat. En uh, voor sommige mensen misschien een verrassing, omdat die de iPad 4 zouden verwachten en betere specificaties. Maar zoals jij aangaf, specificaties zeggen niet alles. En het gebruiksgemak en. Uh, ja, het gebruik van een tablet is een beetje zwaarder dan een lijstje aan, aan specificaties. Ja, ja uiteindelijk, wat, uh, ja, daar blijf ik er inderdaad altijd nog wel in geloven. En uh, daarbij is het 329 euro. En dat is voor veel mensen toch wel een wat, wat fijnere prijs dan 499 euro. Ja, zeker. Ja, ja, dus zeker. Uh, iPad mini staat bovenaan. En daaronder uh, een, een, een bruchte concurrent daarvan, uh, de Google Nexus 7. Hoewel beperkt beschikbaar uh, blijft dat op dit moment naar mijn mening nog steeds de beste Android tablet. Ik heb hem nog steeds hier liggen. Uh, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet heel vaak gebruik. Ik, ik zit meer achter mijn computer dan ja, naar mijn meisje Jij gebruikt hem wel vaak, toch? Ja, mijn vriendinnen zit er continu achter. Uh, ook meer voor spelletjes en wat browser en dingetjes. Maar goed, dat zijn toch de algemene dingen waarvoor je een tablet gebruikt. Um, dus de Nexus 7, ja, dat, dat blijft naar mijn idee nog steeds voor 249 euro echt de, de ultieme Android-koop. En natuurlijk afhankelijk van verwachtingen, voorkeuren, noem maar op. Vraag tussendoor, hè. Uh, met, uh, op je iMac zit een uh, iSight en op die Nexus zit een camera en... Uh, nu weet iedereen ondertussen wel dat jij in Italië woont. Gebruik jij dan heel vaak videochat om met de familie en zo in contact te blijven, of niet echt? Niet op een tablet, wel op een Mac. Oké, okay, dat doen jullie wel regelmatig. met ja. elkaar zwaaien en zo en dat ja. okay. Even met de hond uh, gezellig uh, laten zien. <laughs> nee, dat, uh, dat wel. Wiesper! Wiesper, ja. zeven, ja. Um, 7 dus staat op ja, nummer 2. Ja. Uh, ja, je moet dat lijstje Precies. 1 tot 5, hoor. maar dat zijn gewoon de 5. Best. Het zijn 5 ja. dingen waar je niet uh, zonder van je geld uh, de winkel uit. Precies. Op uh, drie, dan de iPad 4, ja, daar, daar kun je gewoon, gewoon niet omheen. Dat blijft gewoon een van de gebruiksvriendelijke. Uh, tablets met uh, hoge bouwkwaliteit en vooral ook grote brede ecosystemen met hoge kwaliteit apps die ook geoptimaliseerd zijn voor het retina display. En goeie, goeie, super goede specs gewoon. Super specs ten. inderdaad dus de, de, de, ja, daar kun je niet omheen dat is gewoon altijd een goede keuze. En toen kwam er voor mij een verrassing erin. Ja, de Sony Want Xperia. ik wil alleen maar dingen aanraden die ik zelf in mijn handen heb gehad natuurlijk. <laughs> ja precies. Denk ik, nee ja, de Xperia de tablet S <laughs> denk ik denk een week of drie geleden uh, gereviewd was daar uh, eigenlijk zeer te spreken over. Um, want um, de belangrijkste reden waarom ik een Android-tablet aanraad... is uh, als het uh, besturingssysteem stabiel en snel is en uh, responsief is. Ja. En uh, dat vind ik gewoon echt het belangrijkste. En dan kun je dingen zeggen van... Ja, microSD, had je usb poort hdmi poort Ja, maar als... Het, Niks mee te maken. Precies. Als, als het besturingssysteem al niet goed in elkaar zit... en als het tablet al niet reageert op wat je wilt doen... dan wordt het al één gefrustreerd zoortje. Dus, uh, en da daar was ik heel erg onder de indruk over. En, en daarnaast heeft Sony een, een groot aantal softwarefuncties toegevoegd. Zoals gasmodus, afstandbediening, Dat zijn dingen die ook echt wel waarde toevoegen. Uh, Pop-up widgets. Um, over het algemeen gewoon een leuk apparaat. Ligt goed in de hand. Aparte um, en Niks over te klagen eigenlijk. Daarom was ik er eigenlijk best onder de indruk over. Ja. Dus dat was voor mij een aanrader. Ja, leuk om ook weer Sony eens een keer weer terug te zien uh, bij de... ...modernere apparaten. Sony was natuurlijk verre weg. ...Sony was een beetje het Apple van, van, van eerst, weet je wel. Als het gaat over elektronica. Ja. V vrij high-end, luxe, luxe elektronica. Maar sinds de tablet- en smartphone-markt... ...ja, ben ik er niet echt warm meer van geworden. Nee, uh, vooral in de tabletmarkt is het zeer lastig. Maar, uh, ja, nu een over... leuke keer om ze weer terug te zien. Ja, ik hoop dat ze er ook wat van gaan verkopen. Want volgens mij... Uh... Doen ze dat nog steeds niet, net als bij de tablet S en tablet P. Maar ja, goed, en ik zou dat maar is een raden. beetje het probleem van alle Android-tablets, lijkt het wel. Ja, precies, maar je ziet Sony nooit in het lijstje van uh, Asus. Uh, zelfs niet, niet boven Acer of zo. Je ziet ze echt uh, pas ergens op de laatste plekken terug. Ja, ja. ja er goed. zit toch de Toshiba AT300 erbij. Ja, die zouden mensen ook niet verwachten wellicht. <coughs> ik weet uh, niet, want ik heb er best wel veel aandacht aan besteed om het aan te raden. Dus ja. mensen die ons volgen in ieder geval wel, denk ik. Misschien wel, inderdaad. Maar ja, Toshiba is een beetje op hetzelfde niveau als, als Sony in de zin van verkoop aantal, volgens mij. Ja, maar, zeker. Uh, AT300 ook niet uitgerust met, met uh, specificaties die uitblinken of die veel beter zijn dan anderen. Maar het is een totaal pakket dat ook volgens jou in jouw review... Uh, Stabiel, voren, goede bouwkwaliteit. Zit. Het enige wat echt jammer is, is dat de batterijduur tekort is wat mij betreft. Ja, maar goed, de software, dat is dus prima mee te werken. En ook voor spelen van games, browsen, uh, weet ik wat, video's kijken, is het allemaal een prima apparaat voor. En uh, ja, dus daarom een echte aanrader. Ja, dan krijg je natuurlijk vragen van mensen van, ja, waarom staat deze niet op, waarom staat deze niet op? Om het te zijn. Precies, we hebben heel veel templates gereviewd. En bijvoorbeeld krijg je de vraag, waarom zet de Transformer Pen 300 er niet op? Ja, het is een top vijf, dus of in ieder geval, het is een lijstje van vijf. Dus je kan ze sowieso niet allemaal meenemen. Precies. En sommige mensen, die hebben gewoon meer vertrouwen in hun eigen aankoop dan dat wij dat hebben. Ja. Sommige dingen, ja, het is hartstikke fijn dat je er blij mee bent. Echt zeker weten, zeg maar. Mm. echt Gelukkig maar, want anders zou het zonde van je geld zijn geweest. Maar wij krijgen gewoon een heel veel uh, meer van die dingen in onze handen. En wij kunnen dus een iets uh, uh, bredere keuze maken van wat is nou in verhouding met elkaar allemaal het waard. Al ben je toch gaan valspelen bij de nummer vijf. Ja, ik heb er een nummer zes bij gezet. Ja, omdat het eigenlijk geen tablet is. De uh, Samsung Galaxy Note 2. Uh, dat is een tablet of eigenlijk gewoon een, een, een uitvergrote smartphone. Uh, ja, dat, dat vind ik een van de fijnste Android-apparaten die ik tot nu toe in handen heb gehad. Ja. Uh, daar zit ook alles op en aan. Daar heeft Samsung echt uitgepakt. Je betaalt er wel echt 6,99 voor, volgens mij. Maar de, de, de softwarefuncties, alles is mogelijk. En die s pen stylus is handig om te gebruiken. Het display ziet er ja. verdomd fraai uit. Uh, Superscherp, hoge resolutie, dus. Uh, de Hoog contrast, goed paneel. Ja. Het uh, is, dat is bijna een jaar geleden, hè, dat uh, in januari dit jaar, of laat zeggen, ja. Dit jaar nog, hè. Uh, uh, uh, podcast uh, aan het opnemen waren met van Goh. Hè, die Transformer Prime kwam er toen aan. En, en, en er waren nog wel wat meer van dat soort dingen. En dan hadden we het natuurlijk ook over de verwachtingen van dat jaar. En. Ik denk dat we alle twee heel erg hadden verwacht dat die Transformer Prime... en toen drie dagen later was de Transformer nog wat aangekondigd, de Infinity... wij dachten dat dat de, de apparaten zouden worden in, in, in dit jaar die Android zouden onderscheiden. Ik denk als we zo terugkijken op het jaar... dan zien we dat die eigenlijk helemaal niet zoveel impact hebben gehad. En, en als ze al impact hebben gehad, niet eens echt heel erg positieve impact hebben gehad. Maar de Note en de Nexus 7, die hebben denk ik het afgelopen jaar... Um, uh, Android het beste aan het voetlicht gebracht, zeg maar, en gedefinieerd. Ik ja. weet niet of je dat met me eens bent. Uh, gedeeltelijk. Natuurlijk hebben de Asus tablets wel enigszins impact gehad. Want ik kan me nog goed herinneren dat uh, de, de Transformer Prime echt een hele populaire was. Ook. Ja. Uh, ik kan natuurlijk zien dat het aantal kliks en dergelijke, dat was in januari, februari, maart ergens. Ja, maar we hebben daar ook bergen vervelende dingen uiteindelijk nadat die populair was. Nadat ook, dat, inderdaad, maar uh, op dat moment was die heel populair en toen, toen keken we inderdaad uit naar de Pet 300 en de Infinity, omdat die al die verbeteringen zouden hebben. Uh, en dat is even met een bietje gegaan. Maar ook snel weer omlaag gegaan. En daarna hebben we er eigenlijk bijna niks meer van gehoord. Behalve negatieve dingen over displays die, die uit zichzelf uh, uh, dat, uh, breken. Ja, mensen die vragen van, hoi Tablets Magazine, ik heb met 700 euro aan dingen uitgegeven. En uh, hij is, uh, weet ik veel, kapot of geknapt op een of andere magische manier. En nu moet ik hem voor negen weken naar, uh, wat is het ook weer, Tsjechië Tjechi ofzo? Roemenië. Pretty horrible. Maar goed, ja. uh, die, die, die, die, die dus, uh, die staat natuurlijk ook op ons lijstje aanraders. Al is het ja. pretty weird, omdat het eigenlijk een smartphone is. Ja. Maar iedereen die dat ding... En iedereen heeft hem ondertussen denk ik wel gezien. Want ik zie ze regelmatig in de bus. Hij valt en, wel en, op, ja. ja. Iedereen die dat ding gezien heeft, die uh, vindt het apparaat fijn, zeg maar. Uh, die ik ken in ieder geval. Maar het is wel dat iedereen ook denkt van... Wat is het nou, weet je wel. Noem ik dit nou nog een smartphone of een ding En wat ik zeg, ik zie ze regelmatig in de bus. En ik vind het helemaal niet raar als ik ze zie. Want dan zitten mensen een beetje op de WhatsApp of wat dan ook. Maar zodra ik er iemand mee bellen, dan denk ik toch van... What the fuck, hè? weet je wel. Ja, <laughs> het is echt groot. pretty huge. Maar goed, uh, kijk, uh, het is uh, denk ik het beste single, per, of, uh, single device... wat je kan, kan nemen van de lijst als je geen smartphone wil hebben. Ja, absoluut. ...aparte smartphone we hebben. Oké, okay, nou ja, goed. We hebben uh, nog heel snel de wat, wat um, uh, andere die je genoemd hebt. De A15 van Iconia, Senta, Tap en uh, de Tap 2. Dreamen natuurlijk vandaag drie mensen blij mee hebben gemaakt. Ja. Goed, even kijken. Nou ja, euh, nogmaals, uh, dat is natuurlijk maar een lijstje. We, jullie input is welkom, dus uh, laat, uh, laat een reactie achter. En nogmaals, hè, het is niet zo dat als jij heel erg blij bent met je tablet... en wij die mening niet delen in zo'n lijstje... dat we dat per se uh, een slechte mening vinden of zo. Wij hebben gewoon een bredere kijk op dit soort dingen kunnen krijgen... doordat we gewoon al twee jaar lang constant uh, reviews uitbrengen... en die dingen testen en zo. Dus uh, mm. vandaar. Ja, uh, even kijken, dan hebben we natuurlijk nog het uh, nieuws van vorige week... ...dat RTL drie ton moet betalen of zo. Ja, drie ton aan de belastingdienst moet overschrijven. Omdat, uh, <kijkt> omdat ze geen loonheffing hebben gegeven over de iPads die uh, zijn uitgeleverd. Want de, de belastingdienst... Of, eh, ...nogmaals, of niet nogmaals, maar ik weet niet precies hoe dit in de vork in de steekt... ...want volgens mij, die reporting zegt ook overal wat anders... Er komt op neer dat... iPads zijn computers. Uh -huh. En tablets groter dan 7 in zijn computers. En computers mag je niet uh, zonder loonheffing aanbieden aan je, aan je personeel. Uh -huh. Communicatiemiddelen mogen, mag dat wel mee gebeuren. En... Uh, de grens is arbitrair wat mij betreft, want die is, negen, of, uh, die is neergelegd op 7 inch. Ja. Wat dus eigenlijk, dus, uh, gewoon als je dat dan zou parsen en zou lezen wat dat betekent... ...betekent dus eigenlijk Nexus 7 mag je als communicatiemiddel aan je werknemers geven... ...iPad mini niet. Nee, en op de iPad mini betaal je dus flink wat belasting als werkgever. En op de Nexus 7 helemaal noppes. Mits het uh, uh, overigens allemaal uh, voor werk... Uh, uh, als het voor werk bedoeld is, dus echt puur en alleen voor werk geef je die tablet en die mogen mensen ook niet voor privé gebruiken, dan hoef je er helemaal geen oning voor over te betalen. Dus er zit nog wel een onderscheid in. Ja, maar, maar als mensen ze ook mee geen naar huis zin... mogen nemen, dan geldt deze regel inderdaad. Ja, precies. Ja, <lacht> goed. Uh, nou, apart, ik vind uh... het heel erg raar. Ik vind het een arbitraire regel. Ik had veel meer be begrepen als bijvoorbeeld de 3G-versies werden uh, vrijgesteld en de niet-3G-versies niet. -3G -versies niet. Ja. Uh, dat zou bijvoorbeeld wat mij betreft een beter differentiatie ding zijn dan, uh, dan het, het schermformaat, zeg maar. Want dat zegt zo weinig. En kijk, ik weet dat het een beetje flauw is, maar uiteindelijk... Kan je het ook op een vervelendere manier uitleggen, is namelijk dat de Belastingdienst zegt van hé, hey, met een Nexus 7 kan je, eigenlijk kan je eigenlijk niet zo heel veel. Behalve e mailen internet en uh, weet ik veel Skype. Hè. Dus het is een communicatiemiddel. En voor de voor iPad zijn zoveel apps dat je dat veel meer een computer moet noemen. Sorry. Maar dat is een, <laughs> dat is een beetje een flauwe manier om het uit te leggen. Maar ja, het komt wel een beetje zo over. Want als een Nexus 7 een portable tablet is, dan kan je niet ontkennen dat de, de, de, uh, de Mini ook een portable tablet is. Sterker nog, hij is kleiner in volume. Precies, maar de, ja, goed, ik, snap, de, ik de, snap wel dat ergens de grens gelegd moet worden natuurlijk. Ja, maar daarom zeg ik, het is redelijk arbitrair om daar het schermformaat voor te gebruiken. Ja, Neem tot. dan de 3G-versie ja. of noem alles een, uh, uh, ja, ja. een communicatiemiddel. Precies, dat zou ik zeggen, want de tablet is inmiddels zo geïntegreerd dat... Uh, dat het gewoon een communicatiemiddel en een computer is. Het is een, een, een, een portable multipurpose device. En uh, wat ik zeg, hij is zo geïntegreerd dat je dat eigenlijk uh, je werknemers niet meer kan ontnemen. Bijna. Die, die worden bijna, moeten bijna uitgerust worden met een tablet. Wil je tegenwoordig nog digitaal overal je zaken kunnen doen? Ja. Dus ik voor mij mag de belastingdienst ook wel zeggen van een tablet. Het komt een hoger een beroep, dus met... we zullen het wel zien. Ja, maar een belastingdienst gaat die regels niet aanpassen. Hoor. Dat scheelt zich geld. Uh, Oké, okay, nog even snel dan wat nieuwe tablets die de afgelopen week zijn aangekondigd. Ja, de, twee tablets van Argos, die blijft me bezig. Ik word echt helemaal gek van. Um, de, de, elke, elke twee weken in ieder geval een nieuwe tablet. Deze keer de, de GamePad, waar we het al uh, vaker over gehad hebben volgens mij. Dat maar. is de ene die op de PS Vita lijkt. Ja, precies. Uh, een portable uh, gameconsole is het eigenlijk, maar dan het op Android aan alle functies die je van een tablet zou verwachten. De enige mooie functie is die erop zit, die dan die de tablet interessant maakt, is een soort mapping tool. Dat is een softwarefunctie en die kan van elke game die in de Play Store te vinden is. Een game maken die met de knoppen te besturen is. Die knoppen kun je namelijk automatisch of zelf toewijzen aan de onscreen knoppen, waardoor het allemaal communiceert. En dat werkt volgens de eerste reviews uh, uh, vrij goed. En, uh, dus daar is maar even tevreden over. 149 euro. En, en hij ziet er super dope uit. <laughs> hij ziet er wel strak uit. Dus misschien wordt het een uh, klein succesje. Nee, nou ja, hey, kijk, ik denk dat dit het apparaat zou zijn waar ik als kleinkind van had gedroomd tegen. <laughs> ja, nou, je kan ik geloven, geloven. Ik bedoel, we zien heel vaak, en we krijgen vaak <laughs> vragen van mensen: van ja, mijn kind wil graag een tablet, omdat er veel apps op zitten. Ja. Uh, dit is misschien wel een leuke hybride tussen een Gameboy en een tablet. En wat kostte die, zei je? 149 euro. Kijk, en dat is niet oninteressant. Ja. Hmm, deze moeten we maar ook even regelen voor review. Dat lijkt me wel leuk ja. Zeker voor uh, 149 euro, dat wist ik niet. Nu heb ik opeens veel meer vertrouwen in dat ding. Want je kan dus alle Angry Birds en zo erop spelen. In principe wel, ja. <laughs> hmm. Oké, okay, ik was echt heel erg uh, negatief, of niet negatief, weinig vertrouwen in dit apparaat. Maar nu ik uh, naar jou geluisterd heb, dan uh, ben ik er wel iets meer fan van. En okay. nogmaals, hij ziet er pretty dope uit. Ja. Maar voor degenen die uh, niet, niet zo op games gericht zijn, komt Argo's ook met de 80XS. En dat is eigenlijk het kleinere broertje van de 101XS die jij een paar weken terug getest hebt. Waar we niet bijzonder positief over waren. Nou, gewoon niet negatief, niet positief hoor. Niet dat positief, gewoon... nee. Um, dat is een kleiner broertje, ook met een mindere processor, mindere resolutie, uh, maar ook een kleiner display. Dus de rest, uh, niet heel erg afwijkend, hetzelfde coverboard, keyboard, uh, maar ook weer wat goedkoper, volgens mij uh, 299 euro. Um, daarnaast, dat zijn geen aangekondigde tablets, maar bij de Amerikaanse FCC, dat is zeg maar de keuringsinstantie voor draadloze communicatie, uh, zijn twee Asus MemoPad tablets opgelopen opgedoken En uh, Memo, dat... Uh, dat was toen we aan... het nog over de Prime hadden. Dat was toen dat ding wat... Ja, dat, uh, is al, dat, dat horen we al anderhalf jaar voorbij komen. Want Aces heeft inderdaad uh, ooit een keer de iPad e Memo aangekondigd. dat was vorig jaar al. Uh, dat ding heeft de markt nooit bereikt. Die zou ook in een 3D-versie komen daarna. Ze ja, maar dat hebben. is volgens mij de Nexus 7 geworden. Want het verhaal nee, nee. is dat, dat, dat Eric Smit op CES was. Nou, maar ik heb het over 6 2011... Dus dat is, dat is bijna twee jaar geleden. Dat was de iPad Memo, inderdaad. Uh, en die werd dan in 3D zou die uitkomen. Nou, daar kwam dus niet in 3D uit. Die is nooit gekomen. Toen kwam 6-2012, dat is afgelopen januari. Toen kwam de uh, verbeterde variant van de iPad Memo. Dat was de ME171, geloof ik. Uh, die is inmiddels in Azië gelanceerd en blijft ook alleen daar. Hele simpele 7-inch tablet. En dan had je de uh, ME370T... Dat is uiteindelijk de Nexus 7 geworden, wat jij wilde vertellen. Hmm. Dat is wat ik ervan begrepen heb inderdaad. Van, er was er eentje die werd aangekondigd op... Weet je wel, die cijfers en zo, die getallen weet ik allemaal niet hoor. Maar uh, uh, Smit was op CS, die ziet Asus daar met een goedkoop uh, apparaat staan. En die heeft dat apparaat kennelijk in zijn handen gehad en die was er van onder de indruk. En die heeft toen besloten, en meteen aangekondigd nog voordat hij de deal rond had kennelijk... van hé, hey, uh, wij gaan met onze eigen tablets komen... En dat, heeft hij, dat is volgens mij pas gekomen nadat hij dat ding had gezien. Ja. En toen is dat ding dus, zeg maar, de, die memo, is omgebouwd tot de Nexus 7. Ja. Al oh, rebrand zeg maar. En wat aangepast. Want Precies. ook toen in die maanden zijn er nog die specs een paar keer inwezen flukteren. Ja. Maar nu komen ze dus weer met hun eigen ipad memo dingen Ja, dat, li dat lijkt op. Er zijn twee modellen opgeroken met een memo-naam. En de memo-naam uh, was tot op heden altijd 7-inch, kleine tablet. En dat zou ook Aces' eerste eigen 7-inch tablet zijn. Wat het opvallende is dat die twee Memo-modellen 17 7-inch is en 1 10-inch. Dus waarom ze nou voor 10-inch ook weer de Memo-naam gaan gebruiken? Geen idee. Ja, echt hè? Want uh, PET-transformer, dat... Uh... <laughs> ja, misschien, is, misschien gaan ze dezelfde ja, doen aan Samsung, ja, ja. want Node-Memo. Ja. ja. ja. Hè? ja. Oh, misschien is dat het wel. Ja, ik dus, weet het. Uh, dus dat gaan we waarschijnlijk ja. allemaal uh, begin, uh, Ik weet niet precies wanneer het plaatsvindt, maar uh, begin 2013, begin januari, begin... Uh, ik vind de CES uh, 2013 plaats in Las Vegas, waar we helaas niet bij zijn. Maar uh, dan gaan we het allemaal zien, dan worden de nieuwe producten gelanceerd. Oké, okay, nou, toen vroeg jij nog in de lijst of ik nog ideeën had voor de podcast van vandaag. Ja. En het, uh, het klinkende antwoord is nee. Want ik wil graag. Uh, uh er een eind aan maken deze aflevering, want ik heb een hoop pakketjes te versturen en ik moet allerlei, hoe heet het gaan, gaan vinden, hoe noem je dat, dozen en zo. Nou gelukkig uh, ben ik een beetje een hoorder, dus ik, ik heb redelijk wat dozen en allerlei dingen. Dus ik ga zo meteen eens even Sinterklaas spelen, uh, of eigenlijk dat heb jij of hè, de website gedaan, maar ik mag uh, <laughs> ik mag het logistiek voor mijn ja, rekening <laughs> nemen. Ik ga met 70 euro richting de Bruna om allerlei benden te besturen. Zodat ze er blij mee zijn. En ben je in ieder geval wel, inpapier op je hand, Mooi strik erom. Oh nee, nee, ik ga niks meer inpakken, ik dus, uh, okay. ben maar blij met wat ik krijg. Ja, precies, zo is het. Goed, dan okay, dus spreken we elkaar week. volgende week. Adios. Adios.